Volgens Sap was er alleen sprake van een schijn van belangenverstrengeling... maar is Peters door buitenlandse zaken vrijgepleit van vriendjespolitiek. Sap vindt daarom dat Peters kan aanblijven als kamerlid voor GroenLinks. Ook houdt ze de portefeuille buitenland. Bij een ongeluk met een schoolbus in Zuid-Afrika... zijn 15 kinderen en de chauffeur omgekomen. De bus raakte op een brug van de weg en kwam in een rivier terecht. Reddingswerkers hebben ruim 40 kinderen uit de bus kunnen halen... die alleen met het achterstuk boven water uitstak... De bus was bedoeld voor 32 passagiers... maar er zouden bijna 60 kinderen in hebben gezeten. Het ongeluk gebeurde ruim 400 kilometer ten oosten van Kaapstad. Het is niet duidelijk waardoor de chauffeur van de weg raakte. De goudprijs is met bijna 6 gedaald. Het is de sterkste daling in ruim drie jaar. Voor een gram goud moet nu 56 dollar worden betaald. De daling kwam door onverwacht goede cijfers in de VS. Investeerders krijgen daardoor meer vertrouwen in de economie... en nemen hun winst op goud. De afgelopen maanden steeg de goudprijs steeds. FC Twente is er niet in geslaagd de groepsfase van de Champions League te bereiken. Na de 2-2 van vorige week verloor de club van Co-Adriaanse uit bij en Benfica kansloos met 3-1. Twente speelt nu verder in de Europa League. De loting voor de groepsfase van de Champions League is morgen. Landskampioen Ajax is de enige Nederlandse club die meeloot. Het weer droog en lokaal mist gaat of 12...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 Goedenacht, nog anderhalve week zenden we in Kaaseluna... de beste, meest bijzondere gesprekken van het afgelopen jaar nogmaals uit. En vannacht is dat een gesprek van Helco Span... met theatermaker Eli den Boer. Dat gesprek duurt tot ongeveer kwart voor één. Dan komt de hoorspelkern en na één uur is Kaaseluna terug. En dan wil ik graag met u in gesprek over uw geloof. Of iets specifieker, als u met een geloof bent opgegroeid... heeft dat u in uw leven dan vooral gesteund... Uh, of heeft het geloven en alles wat daarmee te maken heeft u vooral belemmerd... en misschien wel gekwetst? Die vraag die stel ik na aanleiding van het nieuws in verschillende media... dat pastoor Van der Sluis in Liemde, dat ligt in Brabant... een meneer die euthanasie had gepleegd weigerde te begraven... en ook zijn kerk niet wilde openstellen voor de begrafenissen. Daar zijn heel veel heftige reacties op gekomen in de gemeente. Als u wilt vertellen over de steun die u vooral aan uw geloof en andere geloven hebt en hebt gehad, of de problemen die u juist door het geloof en misschien ook wel de kerk hebt ondervonden, bel dan met 0800, dat kan nu al, 0800 1121, 0800 1121. Mail naar casaluna.ncv.nl dus casaluna-at-ncrv.nl, of twitter naar hashtag Casaluna. Dat na één uur. Nu het gesprek dat Helco Span op 18 mei had... met de Israëlisch-Nederlandse theatermaker Ilay den Boer. De aanleiding was de voorstelling die hij toen speelde... en die heette Zoek het lekker zelf uit. Daarin wilde hij een huis bouwen... waarin alle Nederlanders met plezier kunnen leven. Die voorstelling was de vierde in een reeks van zes... waarin hij op zoek gaat naar zijn Joodse wortels... en een poging doet het Israëlisch-Palestijnse conflict... beter te begrijpen.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 Ontzettend fijn. En het, is, uh, het is leeg, toch uh, interessant. Leeg, toch interessant. En jij hebt die plek dus eigenlijk al gevonden... waar iedereen tevreden is en blij.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 in de kibbutz terechtkwam. Hij heeft voor mijn moeder nog eerst een andere vrouw gehad. Ook in Israël. Waar hij mee getrouwd is. En, uh, en op een gegeven moment, na veel omzwervingen. kwam hij mijn moeder in het uh, muzikantenwereldje tegen. Mijn moeder is pianiste. En uh, via een bevriende muzikant. Uh, hebben ze een hele nacht zitten jammen volgens mij samen. Mijn vader die waant zich graag uh, muzikant. Wat hij ook wel goed, wat, wat hij goed kan. En uh, dus hebben ze hebben elkaar ontmoet. En, en wat zagen ze in elkaar?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 Dat, uh, nee, dat, ik was vanaf kind af aan mee op tournee en, en in de coulissen en dat soort dingen. En, um, en ik wist wel heel erg, ik wil een verhaal vertellen. Welk verhaal wist ik nog niet? Maar en toen ineens deze begon het te dagen, misschien is dit wel het verhaal ja. wat ik wil vertellen. Nou, ik kan me in, echt herinneren ze... met mijn eigen verhaal. Ja, want deel 1 in mijn reeks, uh, eet smakelijk, dat is een maaltijd met het publiek. En eigenlijk heb ik min of meer die ruzie die ontstaan is daar aan tafel in Israël toen ik mijn familie vertelde.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 En dat antwoord dat verwacht je niet van je publiek. En je publiek verwacht het ook niet van jullie, als makers. Op dat nee, moment. nee ik, ik, ik, ik zou nooit een antwoord op welke vraag dan ook willen geven. Jij bent blij als het publiek dat dilemma voelt. En inderdaad, ja, als dat dilemma Ik ben blij en... als het publiek wegloopt met een dilemma en, en nadenkt uh, verder. Ja, ja. en. en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 dat je ook wat meegenomen, dat je heeft geïnspireerd... tot het maken van deze voorstelling. Ja. Een Hebreeuws lied, uh, kun je er iets over vertellen... voordat we het gaan laten horen? Ja, het is één van de dingen die hebben geïnspireerd. Voornamelijk heeft het leven van mijn opa natuurlijk geïnspireerd... tot het maken van Want die dit, voorstelling. deze voorstelling wordt vanuit het perspectief van je opa ja. verteld. En dit lied heet Siur, wat betekent tekening. En uh, daarin zingen twee mannen... Uh, wat zij zien op de tekening die één van hun kinderen heeft gemaakt. En op een gegeven moment zingen ze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 Israël, meegenomen door mijn gast vannacht in Kazaluna, uh, Elay Eli Den Boer. Hij is uh, theatermaker, Israëlisch-Nederlands theatermaker. In een zesluik, het beloofde feest, gaat hij op zoek naar zijn Joodse wortels. Uh, hij probeert in die voorstelling het Israëlisch-Palestijnse conflict beter te begrijpen. Een uh, uh, conflict dat ja, heel, heel moeilijk te begrijpen is en waar het ook heel moeilijk is om een positie te bepalen.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 Ik denk dat het iets verandert ja. En... Wat, wat verandert jouw voorstelling aan, verbeteren aan de wereld? Dat is natuurlijk echt voor, voor iedereen verschillend. Daar ook, kan dat is niet... natuurlijk, ik bedoel, ook daar heb je duizend antwoorden. Vind op. Ik verbeter niet het juiste woord. Ja, maar op welke manier dat... verandert uh, de wereld door jouw voorstellingen?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 Wij gaan zo meteen uh, hier plaatsmaken voor de hoorspelkern. En na één uur dan, uh, ben ik terug met Kaas Loenen. En dan wil ik graag in gesprek over uw geloof. Tenminste, als u een geloof heeft. Uh, uh, misschien moet ik iets specifieker zijn. Als u dat inderdaad heeft, als u met een geloof bent opgegroeid. Heeft dat u in uw leven dan vooral gesteund? Of heeft het geloof en alles wat daarmee te maken heeft... u vooral belemmerd en misschien wel gekwetst? Die vraag die stel ik naar aanleiding van het nieuws in verschillende media... dat pastoor Van der Sluis in Liemde een, een meneer die voor euthanasie had gekozen... Weigerde, weigerde te begraven en ook zijn kerk niet wilde openstellen voor de begrafenis. Er zijn toen heel veel heftige reacties opgekomen in de gemeente... en, en uh, ja, daar hebben wij dus die vraag uitgedestilleerd. Als u wilt vertellen over de steun die u vooral aan uw geloof... en andere gelovigen hebt en hebt gehad... of de problemen die u juist door dat geloof en misschien ook wel de kerk hebt ondervonden... dan kunt u bellen met 0800 112 dus 0800 1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna en u kunt twitteren naar hashtag Casaluna. Op onze site kazaluna.ncrv.nl kunt u trouwens een link vinden... van een uh, reportage waar we straks ook nog een klein fragmentje uit laten horen... op uh, Omroep Brabant. En dat gaat over die pastoor in Liem. zodat u, uh, als u het nieuws nog niet gehoord heeft... daar ook helemaal van op de hoogte kunt raken. En als u dan toch op die site bent... bekijk dan ook meteen de informatie over de zomernacht van aanstaande vrijdag... met voetbaljournalist en analyticus Johan Derksen. Goed, ik heb het al gezegd, de hoorspelkern komt eraan. En dan zijn wij om twee minuten overeen terug met het tweede deel van Kaaseluna. En dan hoop ik dat u gebeld of gemaild heeft. Tot zometeen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV. De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenel. Historisch archief nummer HA 1487. Datum 14 juni 1966. Zendgemachtigde Avro. Omschrijving: Bouwvakkersoproer. Amsterdam bood vannacht een triest beeld. Joelende en klappende jongelui, de politie provocerend. De politie zelf in de hoogste staat van alarm. Gerucht op gerucht, verwarring. De demonstrerende provo's hier, woedende bouwvakkers daar. En dan dan dan, dan, dan, dan. Het was allemaal om acht uur begonnen bij een gebouw in het eerste marnex waar districtsbestuurders van de drie erkende vakbonden... de vakantiebonnen der niet georganiseerde bouwvakarbeiders zouden verzilveren... waarbij van de zijde der vakbeweging 2% zou worden ingehouden... als een soort administratieve onkosten. Dit laatste werd niet genomen. Wat er nu precies is voorgevallen, is op dit uur nog niet bekend. De politie heeft een lezing en de bouwvakkers hebben een lezing. Een feit is dat er een bouwvakarbeider, een zekere weggelaar... levenloos naar het Willemine gasthuis is overgebracht. De bouwvakarbeiders zeggen dat deze man door de politie is doodgeknuppeld. Maar de politie zegt dat de man al op de grond lag... voor zij bij het verzilveringslokaal arriveerde. Over naar Klaas-Jan Hendricks. Amsterdam is nog steeds onrustig. Veel mensen houden nog steeds de politie bezig op de dam en op het damrak. Op het Jonas-Daniel Meijerplein was het vanmiddag rustig, ondanks het feit dat de stakende bouwvakarbeiders daar om drie uur samenkwamen om te horen wat hun leiders hadden bereikt in een overleg met het bestuur van de Stichting Vakantiegeld over de uitbetaling van de ingehouden 2%. Een aantal elementen die volgens de bouwvakkers niet thuis hoorden op deze bijeenkomst, onder andere provo's met kleine trommetjes, werden door hen zelf verwijderd. Jullie brengen ons alleen maar in grotere moeilijkheden, riepen de bouwvakkers. Dit is Amsterdam nu om kwart voor elf, het Damra. Dit is uh, jeugd die met grote ijzeren stokken en met ander sla materiaal op uh, ijzeren toiletten en op daken van auto's timmert. We hebben ook beleefd vanavond dat alle taxis in Amsterdam staken... en dat het grootste gedeelte van die taxis in files door de binnenstad rijden. Solidair met de afkeuring van het publiek... en eensgezind in de aanval op de politie. Het publiek, mogen we even de leeftijd schatten... publiek zo tussen de 14 en nou... 28, 30 jaar hooguit, is zeer enthousiast over deze solidariteit. We hebben inmiddels ook gehoord, dames en heren, dat na de aanval op de telegraaf van vanmorgen. nu het Vrije Volk op het Hekelveld aan de beurt is. De laatste berichten van de GGD zijn dat men daar een aantal wagens naartoe heeft moeten sturen. omdat daar zou worden gevochten. De demonstratie van bouwvakarbeiders die de dag tevoren is begonnen... is uitgelopen op een rel van nozems in de omgeving van de Dam... met name op het Rokin. Op de Dam staan de auto's van de Margeaussee... die sinds middags vijf uur samen met hulptroepen van de Rijkspolitie... het gemeentelijk politiekorps is komen versterken. Alle straten die op de Dam uitlopen zijn afgesloten... en manschappen van de Margeaussee patrouilleren... over het opgebroken wegdek van het Damrak en het Rokin waar vernielzuchtige jongelieden vele meters asfalt hebben stukgestoten... parkeermeters uit de grond hebben gerukt... en tientallen grote winkelruiten hebben ingegooid. Meneer, mag ik u nou eens vragen als Amsterdammer... wat u nou van deze hele beweging van vanavond en vannacht denkt? Ja, ik keur het eens denkst af. Uh, waarom? Waarom? Omdat die provo's, zoals ze momenteel zijn... dat allemaal opgeruimd moeten worden. Ja, die, die vernielingen... Die... die vernielingen, dat is allemaal vernielzucht, anders niet. Wat, wat zouden ze nou moeten doen volgens u hier in Amsterdam? Volgens mij, als ik de baas was, de harde rijver naar de werkkamp. Nieuw van Duin, een der Provo-leiders. We vroegen hem of het waar is dat de Provo's daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de rellen van vandaag. Nou, dit is ten onrechte, want de Provo's hebben juist om de verdenking van de politiek gebruik willen maken van deze omstandigheden. Ze dus de broerden voorvallen juist op de achtergrond willen houden en bijvoorbeeld geen manifesten tot nieuwe demonstraties uitgegeven. En ook bij de betoging van de bouwvakkers hebben we ons op de achtergrond willen houden, ook al willen we ons natuurlijk wel solidair verklaren met de bouwvakkers en dan willen we natuurlijk uitdrukkelijk protesteren tegen het politiegeweld en tegen de moorden. Vanmiddag is Jan Weggelaar begraven. Zijn overleden was de aanleiding tot de ernstige onlusten van de laatste dagen in Amsterdam. Zijn begrafenis vanmiddag werd een waardig afscheid... bijgewoond door ruim 2000 collega-bouwvakkers... die speciaal daarvoor hun werk vanmiddag hadden verlaten. Er was niemand die van de gelegenheid gebruik maakte om bij het graf te spreken. Uit respect voor het verzoek van mevrouw Weggelaar... om van de begrafenis geen demonstratie te maken. Namens haar en de verdere familie dankte de zoon voor de betoonde belangstelling. Zo verliep de begrafenis van de zozeer omstreden doden zonder enig incident. Ter opluchting van de politie, die alleen maar in burger bij de stoet aanwezig was... maar ook ter rehabilitatie van de Amsterdamse bouwvakkers. Dops, stad, 1962. De precieze datum van dit bandje heb ik niet kunnen traceren... maar het moet in ieder geval in november 1963 zijn. En vermoedelijk voor de 22e, de dag waarop president Kennedy werd vermoord. Wie de exacte datum kan traceren, laat het ons weten, alsjeblieft... November 1963, het geluid van Nederland. De radio-nieuwsdienst verzorgt voor het ANB. Werkgevers en werknemers in het schildersbedrijf hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Ze heeft een looptijd van een jaar, hoewel een tweejarig contract in de bedoeling lag. Een loonsverhoging is overeengekomen van 7%. De tweede gemeenteklasse wordt afgeschaft. In de loop van dit jaar zal nog worden beraadslaagd over de kwestie georganiseerden, niet georganiseerden. Bij de CAO voor de schildersbedrijven zijn 35.000 werknemers betrokken. De rechtbank van Haarlem heeft in de raadkamer de Duitse von Kaskul gehoord, die in ons land wordt vastgehouden op verdenking van oorlogsmisdaden. De West-Duitse regering heeft een uitlevering gevraagd. De rechtbank zal hierover advies uitbrengen aan de minister van Justitie. Von Kaskul, die een hoge functie heeft bekleed bij de SS, is midden februari aangehouden op Curaçao. Hij werd naar Nederland overgebracht en zit nu in het Huis van Bewaring in Haarlem. De Nederlandse Stichting voor Morele Herbewapening heeft een aanvraag ingediend voor radio- en televisiezendheid. De stichting wil programma's maken die gericht zijn op de modernisering van mensen en maatschappij, waarbij met name ook de jonge generatie aan het woord komt uit Nederland en de ontwikkelingslanden. De Afrikaanse Republiek Malagasy, het voormalige Madagaskar, heeft Engeland toestemming gegeven de vliegvelden te gebruiken voor patrouillevluchten in de straat van Mozambique. Engeland heeft hier om twee weken geleden gevraagd om beter in staat te zijn illegale olietransporten bestemd voor Rhodesië op te sporen. Een detachement van de Britse luchtmacht zal op het eiland worden gestationeerd. Engeland mag de vliegvelden van Madagasi alleen gebruiken voor de oliesancties tegen Rhodesië. In het gebied ten noorden van de Indiaanse hoofdstad, Nieuw Delhi, komt er nog steeds tot gevechten tussen Hindoes en Sikhs. In Biwani werd één persoon gedood en raakten tien gewond... ...toen de politie het vuur opende op een menigte betogers. Ook in Luriana moesten politie en militairen ingrijpen om relletjes te voorkomen. In Ambala wordt gestaakt uit protest tegen het politie optreden. de politieoptreden. De gevechten en betogingen vloeien voort uit het besluit van de Indiaanse regering... ...een six staat te stichten in de Punjab. In de buurt van Calcutta, waar de laatste dagen ernstige voedselonderste plaatsvonden... ...raakten drie mensen gewond toen de politie schoot op een menigte van 3000 mensen... ...die spoorweginstallaties in brand staken. In Calcutta zelf was het vandaag rustig. Dit is het einde van deze nieuwsuitzending. Dit was het nieuws, nu volgt het weerpraatje van het KNMI in de beeld. Het weer is in West-Europa zeer onbestendig geworden. Nadat een oud-oceaanfront vannacht en vanmorgen op de meeste plaatsen regen veroorzaakte... ...begon het vanmiddag, na enkele uren onderbreking, opnieuw te regenen... Deze ontwikkeling hangt samen met een depressie die gistermiddag nog bij de zuidpunt van Groenland gelegen was en die via IJsland en Schotland naar de Noordzee trok. Zijn koers is op dit ogenblik juist in de richting van ons land gericht. De depressie gaat vergezeld van een frontenstelsel met regen en daarachter buien, terwijl er verder ook tamelijk veel wind staat aan zijn westflank. Achter deze storing volgt een nieuwe, veel actievere depressie die naar IJsland trekt ...en die later waarschijnlijk ook weer afzwengt naar Schotland. Beide depressies bewegen zich aan de rand van een krachtig hoge drukgebied... ...dat op een duizendtal kilometers ten zuidwesten van Ierland is gelegen. De luchtdruk in dit hoge drukgebied bedraagt om en nabij 1040 millibar. Het is door het grote tempo waarmee de depressies zich om dit hoge drukgebied verplaatsen... ...dat het weer zeer onbestendig blijft... ...met van tijd tot tijd veel wind en ook aanzienlijke regens. In de temperaturen komt weinig verandering. De verwachting van de minimumtemperaturen voor de komende nacht van 4 tot 7 graden. De hoorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.